President Trump heeft lang geprobeerd de publicatie van het memo van de Democraten tegen te houden... omdat de staatsveiligheid daardoor in gevaar zou worden gebracht. Nu heeft hij op het memo gereageerd via Twitter. Trump spreekt van een totale politieke en juridische flater. In Utrecht zijn gisteravond zes bestelbussen uitgebrand. De bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. De bestelbussen zijn allemaal van transportbedrijf GLS. Politie onderzoekt of het om brandstichting gaat... Of de branden te maken hebben met de reeks autobranden van voor de jaarwisseling in andere wijken in Utrecht kan de politie nog niet zeggen. In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen in een aantal steden gedemonstreerd. Het ging om betogingen van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie. De manifestatie van Lega Nord in Milaan trok 50.000 deelnemers. De eurosceptische anti-immigratiepartij is samen met Forza Italia van oud-premier Berlusconi lid van de centrumrechtse coalitie die grote kans maakte verkiezingen te winnen. Niet ver van de betoging raakte de politie slaags met aanhangers van extreem links. De legendarische Bollywood-actrice Sridevi is overleden. De actrice overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was daar met haar man om een bruiloft bij te wonen.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 De film gaat over drie mensen en hun omgang met intimiteit. Onder wie een vrouw van in de 50 die er moeite mee heeft om te worden aangeraakt. Op het filmfestival van Berlijn werden in 11 dagen tijd 385 films uit 78 verschillende landen vertoond. De Zweedse vrouwen hebben het goud veroverd in het curlingtoernooi op de Olympische Spelen. Daarmee is er een einde gekomen aan het sprookje van de Zuid-Koreaanse curlingploeg die verrassend ver was gekomen. Niet eerder wist Zuid-Korea de finale of halve finale te halen bij curling. De Zuid-Koreaanse vrouwen moeten het nu dus doen met zilver. De schorsing van Rusland bij de Spelen blijft van kracht... en dus is de Russische vlag niet te zien tijdens de slotseremonie later vandaag. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Er was sprake van dat de Russische atleten bij de slotseremonie... hun eigen vlag zouden mogen dragen... Maar door twee dopinggevallen bij Russische atleten gaat dat dus niet door. De Russische sporters doen deze winterspelen mee onder neutrale vlag. En die vlag zal tijdens de slotceremonie wel te zien zijn. Het weer, het is helder en koud. Minima liggen rond de min 7 graden. Later vandaag veel zon, in het noorden mogelijk wat sneeuw. Het wordt vandaag hooguit plus 1 graad. Vanaf morgen wordt het nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Ik zal u zeggen, net tijdens het, tijdens het nieuws ben ik door het ijs gezakt... Ik wilde u wat uh, laten horen van het krakende ijs hier bij het de Meer, bij Stadzicht. Maar er ligt hier helemaal geen ijs op de vaart. Dus ik op zoek naar een slootje. En dat slootje heb ik gevonden waar ijs op lag. En ik erop. En ik er doorheen. Dus ik sta hier nu met één natte voet en één droge hier op de verder uh, stijf bevroren grond rond uh, stadzicht, Ja, het, we, we missen het geluid van ijs zo, hè. Behalve het schaatsen en koek en zopen, je noem maar op... maar dat, dat geluid van dat beetje krakende ijs. Het, het, het krassen van je schaatsen. Of, nou ja, eigenlijk het allermooiste, zo'n tjoenk door dat ijs. Zo'n zo plotseling metalig geluid... geeft zo'n indruk van zo'n geweldige vlakte die dan voor je ligt. Hè? Alsof er plotseling een, een, een scheur door dat ijs schiet... Gevoel van nietigheid, van spanning en van natuurpracht. Nou ja, die scheur die schoot dus door het ijs. Want uh, ik ging erdoor goed snel naar binnen weer met mijn me, met me natte poot. Goedemorgen. Het is uh, deze ochtend in Vroege Vogels niet alleen uh, kou wat de klok slaat. Voor die luisteraars die het nu al niet meer zien zitten met die lage temperaturen... en die kort geleden dachten dat de lente toch werkelijk was aangebroken... brengen wij verslaggever Rob in stelling. die ons zo direct voor een maritieme expeditie meeneemt naar het Caribisch gebied. Dan kunt u een beetje opwarmen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels... Yeah. Mm -hmm. Ja, dat vonden ze hier binnen een mooi verhaal dat ik verzonnen had over dat uh, over dat, dat doorgezakt was. Totdat ze zagen dat ik echt een hele na nat been heb en een droog been. Enfin, uh, ik zit weer binnen. Ik begin de blubber wel een beetje te ruiken uit die sloot. Uh, u hoort het eerste deel, het Allegro uit de symfonie in D-groot van de Duitse Ignace Beck. Uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward. We gaan naar het Caribisch gebied. Sinds november vaart het Nederlandse onderzoekschip de Pelagia... van Texel naar de Cariben en weer terug. Onderweg doet een keur aan wetenschappers allerlei onderzoek... aan de veranderingen in de oceanen. Op de etappe tussen Aruba en Sint Maarten... kijken vogel- en zeezoogdieronderzoekers Meike Scheidat... Stief Geelhoed, Mardik Leopold naar de vogels, dolfijnen en walvissen... die in dit deel van ons koninkrijk voorkomen. Maar... Verslaggever Rob Buiten merkt dat dit nog niet meevalt. Nou, ja, flinke Je had geen uh, type? Uh, een small. Oké. Okay. Eentje maar. Ja. Nou, ze zijn er weer. Ze zitten een beetje op de plekken waar je dat, dat bruine bier of wat is het op het water ja, ziet drijven? Het lijkt wel sargas. Ja, ik weet niet wat voor wier het is, maar het lijkt wel sargasm. Het heeft dezelfde kleur, het is gelig. Sargassum noem je dat? Uit de Sargassozee. Maar, uh, Klinkt logisch, daar oh, daar gaat Eén, gaat... twee. twee, die zitten wat verder weg, die uh, maken we zoveel herrie dat ze daar ja. al helemaal op vliegen. Hele kleine visjes die uh, uit het water duiken, ja, waarschijnlijk omdat het schip eraan komt, hè? Ja, die schrikken, die zien daar echt iets, iets heel groots en engs en, uh, en lawaaiers op ze afkomen. En dan, uh, ja, dan springen ze het water uit, wat heel fijn is, want dan kunnen we ze zien. En dat is eigenlijk alles wat we zien. Dus we zijn heel blij met die vliegende vissen. En voor de rest is het inderdaad vrij rustig. Hè? Misschien inderdaad maar even beginnen met een winstwaarschuwing. Als je denkt, je vaart door de Cariben, Misschien een beeld van prachtig koraal en nou ja, weelderig leven. Maar het is vooral dat je heel lang over niks zit uit te staren. En boven water is het een woestijn... Hoewel we nu wel in een soort kleine oase komen. Dat drijft opeens allemaal wier rond. En er beginnen vliegende vissen uit zee te komen. En het afgelopen uur hadden we dat helemaal niet. Dan was het echt een woestijn. Dus er zit wat tekeningen in het landschap. blijft toch bizarre beesten, die vliegende vissen. Die hele kleine jongens die, die met dan... Die, die enorme vinnen, ja, alsof het vleugeltjes zijn. Nou ja, klein. Dat is een beetje formaat haring. Wat we zien. En dat... Uh... Ja, dan moeten er ontzettend veel van zijn hier, dus het is wel een woestijn, maar er zijn dus wel heel veel vliegende vissen, blijkbaar, die hier toch een, uh, een korstje bij elkaar weten te scharrelen. En die zelf ook weer voedsel zijn voor, uh, voor grotere beesten, waaronder vogels, alleen die zien we nog niet. Een beeld van die, die vliegende vissen, ze hebben dus ja, hele grote zijfinnen, ze zeilen een beetje over het water, hè? Ja, het zijn enorme speedy vissen, dus ze nemen een enorme aanloop onder water. Dus ze schrikken ergens van, en ze nemen een, echt een spurt. En dan komen ze door het oppervlak heen en dan, ja, dan opeens zijn ze in de lucht. Dan doen ze hun, hun vinnen doen ze uit, die, die, ze, die blokkeren ze, die zetten ze vast. En dan worden het een soort vleugels. En daar, daar kunnen ze echt ja, makkelijk 100 meter op, op wegzeilen. Ja, dat soort afstanden wel? Ja, wel meer zelfs. En, het, en als ze dan weer in het water dreigen te komen... dan Landen ze uh, net als een oude Dakota vliegtuig, met hun achterkant eerst. En op die achterkant zit een hele lange staartvin die ze dan in het water kunnen steken, terwijl ze nog in de lucht hangen en dan nog een beetje gas bijgeven. Dus dan, en dan vliegen ze weer verder. Het zijn onwaarschijnlijke beesten. Ja, het is best lastig kijken over deze zee. Hè. Het, is het stevige wind uh, staat hier. Uh, witte koppen erop, op de golven. Ja, windkracht 4, 5. En het is overal ja. zie je wit en dat ligt nogal op hè, met het zonlicht erop. Dus het is, uh, er is erg veel wit op het water. Dat maakt het niet makkelijk om, uh, om iets te zien. Aan de andere kant er is niet zo heel veel te zien, dus je kunt ook wel weinig missen. Dat scheelt dan weer. Ik vind dat jullie hokje hier uh, voorop, uh, hoog op het schip, met z'n drieën, onder een uh, klapperend zonneschermpje. Want dat is wel prettig uh, onder deze omstandigheden. Dat is wel heel veel zonlicht. Dus, ja. Dat je niet de hele dag zit af te fikken. Ja, dat is smurf. een smurf. Weer een smurf? Ik krijg ik geen foto van de smurf. Dat is echt... Pardon, Mijken ziet een smurf. Ja, dat, ja, dat zijn... De... Ja, dat is mijn eerste smurf. <laughs> de, de, de kleinste categorie vliegende vissen, dat zijn juvenielen. Hè. De, oh, die vissen beginnen natuurlijk ook als een eitje. En dan worden ze een klein larfje en dan worden ze een klein visje. En ze beginnen al te vliegen als ze dan uh, 5, 6 centimeter zijn. Nou ja, tussen de 5 en de 10 centimeter, dat heet een smurf in het jargon. <laughs> Ik heb het niet bedacht, dat hebben Amerikanen bedacht. Maar het, ja, het is, wel, het is wel een leuke term. In zo'n enorme grote blauwe zee uh, is dat toch... Uh... Ja, blauw is, is voedselarm eigenlijk, hè? Ja, het is heel mooi op de aanzichtkaarten. Maar het is, uh, voor het leven in zee is het, uh, is het echt pure armoede, zo'n blauwe zee. Er zit gewoon niks in. Uh, als er wel wat in zit, dan wordt het groen of het wordt bruin. Dat zijn allemaal alftjes die, uh, die je ziet. En hier zit eigenlijk... Ja, dat is gewoon puur water. En uh, puur water, dat kun je niet eten. Eén smol in A? Ja. In A, jullie hebben jullie zoekbeeld verdeeld in, in vakken... Dus, uh... Ja, we tellen een, in principe tellen we een, een strook water van 300 meter breed. En die is in, in stroken verdeeld A, B, C, D. En dat zijn dus verschillende afstanden tot de, de, de lijn waar we overheen varen. Zodat we later kunnen zien van uh, waar de beesten zitten ten opzichte van het schip. En dat doen we omdat... Wie uh, weer? Twee? Drie? Drie, Drie Smurfs? Oh, daar nog een. Die is groter. Zo, maar die vliegt ook een ins. Het is natuurlijk wel een goede truc als je het water uitspringt, als er iemand achter je aan zit en je landt 100 meter verderop weer, dan, ja, dan ben je wel uit beeld. Maar dan word je wel weer zichtbaar voor vliegende vogels. Ja, dat is jammer. Je ja. ja. ja, spreekt een vogelaar, hè? die ziet vis alleen maar als vogelvoer. Nou, dat is wel een belangrijke functie voor vissen hier natuurlijk. Ja. Zeker ja, vogelvoer voor uh, boobies en uh, vergatvogels. Boobies dat zijn Jan van Gent voor de duidelijkheid. Ja, dat zijn tropische Jan van Gent. Dat is mooi. Ja. Steve, ik zie hier op de lijst dat jij vanmorgen in de vroegte al een red-footed had, een Jan van Gent soort. Uh, ja, ik had uh, net de boel aan het opzetten, was net klaar. Toen kwam er zo'n uh, jong, bruine, klein geentje langs. En bijna helemaal bruin, een klein beetje licht uh, hier, uh, een vis, wat grotere, ja, maar nog wel transparant. Ja, ja. Uh, ja die uh, kwam even langs uh, Boeg en dat zijn van de drie uh, soorten boobies die uh, voorkomt in het gebied, brown booby, dus de bruine, dat is uh, de algemeenste, de grootste, bijna even groot als de Europese Jan van Gent. Die andere twee die zijn wat slanker, uh, wat fijner gebouwd. Ja, die hopen we ook nog te zien uh, de komende dagen. Voor de rest is de lijst qua vogels nog behoorlijk leeg. Blank. Ja. ja, die vogels hebben ook met een blauwe zee te maken waar weinig in te eten is. En eigenlijk heb je hier alleen iets te zoeken als vogel als je vliegende vis kan eten lijkt het wel. Maar zelfs die zijn nog niet erg uh, die zijn niet met veel. Het is erg leeg. 1, 2, 3, 4. Het is allemaal klein gut dit. Het is echt een hele grote groep nou ineens voor de boeg. Wat noem jij een grote groep, Rob? Ja, een, stuk, een stuk of 20. 20 zegt hij. Ja, dus hij zit hier niet voor niks met zijn microfoon, hij mag ook mee. <laughs> winter in de versie voor dwarsfluit van de Brit Paddy Kingsland. We varen mee met het onderzoeksschip de Pelagia van het Tesselse Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Aan boord proberen vogelonderzoekers te tellen welke vogels er tussen de beneden- en bovenwindse eilanden voorkomen. Maar het zijn er niet echt veel, merkt verslaggever Rob Buiter. Ja, oh, rechts. Een pijl of zoiets. Ja, daar, gaat naar links. Dan zal het wel een pterodrome zijn als hij naar links gaat. Nu naar rechts. Steve, zie je hem? Was dat een black cap? Okay. Ja, ik kan het niet zien. Ik zag alleen maar zwart. Een black cap? Ik Oh, sorry Steve, een black cap petrel. Een uh, zwart kapstormvogel, denk ik, in het Nederlands. Maar dit is toch wel veelzeggend, Martik, dat jij uh, dol enthousiast uitroept: kijk, vogel! Ja, en, ja <laughs> ze gaan echt per stuk hier. Dat is, uh, ja, we hebben nu uh, drie dagen achter de rug van uh, ja, eigenlijk enorme vogelarmoede. Twee vogels per dag. Op een hele dag twee vogels. En uh, nou, vandaag hebben we er al één, twee, drie, vier. Dus we hebben al uh, voor twee dagen vogels verdiend in een uh, half uurtje tijd. Maar dat uh, betekent dat we dichter bij land komen? Ja, land, land. Het is nog niet in zicht, maar je ziet inderdaad tekenen van. Uh, van naderende kolonies, denk ik. Dat is leuk. Oh, goed, het is in ieder geval wel duidelijk dat die uh, Caribische zee... dat dat uh, ja, echt een, een, een vogelwoestijn is. Het is onvoorstelbaar arm. Als je echt de hele dag vaart en je ziet twee keer op de horizon... een vogel voorbij vliegen... dan, uh, ja, dan is er toch wel heel veel ruimte onbenut door zeevogels. Ja. Maar oh, goed, jullie hebben je onledig gehouden... met het uh, tellen van vliegende vissen. En die waren er zat, maar dat betekent dus ook dat er... Uh, zichzelf voldoende tevreden zou zijn voor die vogels. Tenminste als je van vis houdt. Als je van vis houdt en als je in staat bent om vliegende vissen te vangen. Dat is natuurlijk nog wel een kunstje. Maar aan de andere kant zijn het wel vissen die je tegemoet komen als je vogel bent. Dus ze maken het je op zich makkelijk. En dan toch zo weinig vogels die daarvan profiteren. Dat is heel opvallend. En wat zegt dat jou? Nou het zegt mij dat er... Een hele grote zee is met, met heel veel voedsel waar eigenlijk geen vogels zijn die er uh, gebruik van maken. En dat is, dat is gek. Terwijl er, uh, die zee ligt omgeven door eilanden waar in principe vogels zouden kunnen broeden. Dus je verwacht dat er een, een heel scala aan vogels uh, op de kant zit uh, naar zee te kijken van uh, daar is heel veel eten. En ze komen niet. Dus dat mm, ja, het zou heel goed kunnen betekenen dat die vogels er gewoon niet zijn. Dus dat die kolonies maar heel klein zijn. Of verdwenen of achteruit gegaan. Of, dat, ja, het probleem zit aan land, denk ik. Er is eten genoeg. Maar zou het ook gewoon kunnen betekenen dat er dicht bij land ook voldoende te eten is? Dus waarom zouden ze zo'n heel pokkenend vliegen... om honderden kilometers ver op zee voedsel te gaan halen? Nou ja, dat doe je niet als je maar met weinig bent. Als je met heel veel vogels bent, dan zit je elkaar dicht bij land in de weg. En dan zijn er vanzelf vogels die verder weg naar eten gaan zoeken. Omdat je gewoon uh, te veel competitie hebt dicht bij de kolonie. Maar die competitie is er dus niet. Dus er is geen enkele reden voor die paar vogels die er dan nog wel zijn om ver de zee op te vliegen. Dus dat suggereert dat er eigenlijk te weinig vogels zijn voor de ecologische ruimte die hier op zee is. Ja. Deze expeditie vaart onder de vlag van de uh, changing oceans, dus de, de veranderingen op de oceaan. Maar voor zover het dus de, de vogels aangaat... Uh... Oh. Er moet tussendoor nog even een vliegende vis genoteerd worden. Maar als ik jou zo beluister, dan, dan is er dus meer de, de veranderingen op land in dit geval dan de, de veranderingen op zee. Ja, dat is waar. Maar je ziet het op zee dus gebeuren. Je ziet het, tenminste, je zou dan willen dat er decennia lang vogeltellingen op zee waren geweest hier. Zodat je het goed kunt documenteren. Uh, ja, dat is niet zo. Er zijn in de jaren 70, begin 80 zijn er mensen hier wel geweest uh, die hier vogels hebben geteld. Dus er zijn wel wat verhalen. Maar er zijn niet echt kaartjes met dichtheden of aantallen. Maar je... ja, dat, dat, dat waren wel verhalen van een rijker vogelleven, ook midden op zee. Ja, het beeld wat daar geschetst wordt is, is toch dat er, ja, dat er een vogellandschap was hier op zee. En nu zie ik een vogelwoestijn. Dus dat, dat, ziet, dat ziet er anders uit dan wat ik mij op grond van die oude verhalen had voorgesteld. Het lijkt echt armer geworden hier. Dus eindigt dit onderzoek dan zoals zo vaak met een roep om nog meer onderzoek? Nou ja, dat is altijd een beetje flauw, dat wil je eigenlijk niet zeggen. Maar we hebben natuurlijk maar één lijntje gevaren. We hebben één oversteek gemaakt van, van zuid naar noord over de Caribische Zee. Daar zien we weinig vogels. Ja, ligt dat nou aan dat ene lijntje? Ligt het aan de tijd van het jaar? Of ligt het aan het feit dat die vogels er niet meer zijn? Dat is wel hachelijk om dat op grond van één lijntje te beweren. Dus je moet een beetje nuanceren, maar ja, het is wel heel arm wat ik zie. Ja, de Caribische Zee blijkt een heel stuk minder rijk aan vogels dan, zeg, de Noordzee. Tot die conclusie komen vogelonderzoekers Steve Geelhoed en Marduk Leopold... aan boord van het onderzoeksschip de Pelagia. Maar net voordat ze daar helemaal depressief van raken... heeft de zee nog een verrassing voor de onderzoekers in petto. Ja, dolfijnen. Waar? In B. Dolfijnen in B komen naar het schip toe. Je, je ziet ze daar surfen op die golf? Uh, ja, je ziet uh, soms in die golf, komt het omhoog, omlaag, lijken een beetje het zijn kleintjes. Dat zullen we wel spotted uh, dolfijns zijn. Spotted, dat is gevlekte dolfijn. Gevlekte dolfijn is dat. Uh, ja. Kom hier recht op het schip af. Ik denk dat ze zo gaan bowrijden. Dus als iemand zo op de boeg kijkt om, voor het aantal, ik denk dat het er zes zijn. Maar... Je ziet ze inderdaad nou gewoon bij de boeg van het schip. Rijden ze mee op de, de boeggolf? Uh, ja, en dan, dan, dan zie je ze vaak ook... Uh, kijk, als je dan zo kijkt, dan zie je ze soms even omdraaien... net als ze jou ook uh, bekijken. En Je uh, kan ook mooi zo die verschillen zien. Die volwassen dieren, die hebben echt mooie vlekjes. Er zitten hier net ook kleintjes tussen. Uh -huh, ja, uh, dit zijn niet helemaal kleintjes... want die zijn uh, nog een maatje, nou, ik denk nog een half maat kleiner dan deze. Dit zijn uh, onvolwassen dieren. Hey, maar wat is dit, Steve? Is dit gewoon spelen wat ze nou doen? Of... Uh... Uh, goede vraag. Uh, ik weet eigenlijk niet precies wat. Daar uh, ja, lijkt het doen. wel op. Uh -huh. Dat is gewoon uh, een partijtje lol maken in de boeggolf. Nou, ja, het is natuurlijk ook dat ze dan uh, in die boeggolf komt. ook uh, Vliegende vissen worden dan ook uh, door die boeggolf of door het schip vooruit gejaagd En dan kunnen ze het ook misschien makkelijker voor die dolfijn om die vliegende vissen te vangen. Maar ja, soms lijkt het inderdaad net of ze ook een beetje spelen en uh, gewoon zich mee laten voeren ja. door het schip. Dat is efficiënter dan zelf te zwemmen. Ze komen gewoon echt helemaal uit het niets, hè? Uh -huh. Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de deining hier en de golf. Want het is een vrij hoge deining nu, windkracht 5. Dus dan zie je ze eigenlijk pas op het laatste moment. Als het wat minder deining is, dan kan je dolfijnen op grotere afstand zien. Maar deze jaar zie je pas op 100 meter vanaf het schip aankomen. Maar we hebben hier in de, de vogelobservatiebox nog een uh, deskundige zitten van Wageningen Marine Research. Mijke, zei dat? Wat denk jij die, die dolfijnen die nou? bij de boeggolf van het spelen zijn, is dat gewoon pure lol of is het iets anders? Nou, wij weten het niet helemaal zeker, maar um, ik denk wel het is vooral voor de lol. Ze genieten daarvan en uh, misschien is het ook om een beetje mee te rijden om als het boot in de goede richting gaat. Je ziet het wel ook dat, uh, dat dolfijnen soms ook zo'n soort van op de boeg uh, rijden van grote waardvisten. Dus uh, bijvoorbeeld bij de terug kan je het zien of ik heb het ooit ook gezien bij een uh, gewone finvist. Die zijn vrij groot, 23 meter. En dan zitten soms uh, voor hun neus, zo te zeggen, uh, en, en, en voor de hoofd, zitten dan een aantal dolfijnen. Die zwemmen de dolfijnen, zwemmen met, dolfijn, zwemmen ja, met grote die, walvissen mee. Ja, die dolfijnen zwemmen dan mee en we weten ook niet helemaal waarom. En we weten ook niet echt wat die walvissen daarvan vinden of ze het leuk vinden of misschien ook een beetje irritant. <laughs> <laughs> voor het schip is het in ieder geval prachtig om te zien, hè? Ja, dat is geweldig. Het is altijd een highlight en dat is zeker zo. We hebben vandaag heel veel wind. Die dining is redelijk hoog, dus we kunnen moeilijk iets zien wat verder dan 500 meter weg is. En ook een blow van een grote Walvis is kunnen we echt moeilijk zien. Dus dan is het heel handig als die dolfijnen naar ons toe komen. Het nomus duo speelde het Andante in D-klein voor viool en piano van Felix Mendelssohn bartoldi Wij gaan luisteren naar het uh, nieuws, gelezen door Dorald Megens. En daarna gaan we even naar Pyeongchang voor het laatste nieuws, daar, Gio Lippens. NTO Radio 1.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 In Utrecht zijn gisteravond zes bestelbussen uitgebrand. Die bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. Politie onderzoekt nu of het om brandstichting gaat. Bollywood-actrice Sridevi Devi is overleden. Ze overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Sridevi Devi speelde in tientallen films... en ze gold in India als superster, zoals 54 jaar. De schorsing van Rusland bij de Olympische Spelen blijft van kracht... en dus is de Russische vlag niet te zien bij de slotceremonie later vandaag... Dat heeft het IOC besloten. Voornaamste reden voor de handhaving van de schorsing... zijn de twee dopinggevallen bij Russische atleten. Het weer, helder en koud is het. Minima liggen tussen de min 4 en min 7 graden. Later vandaag veel zon, maar met maximaal 1 graad boven 0 blijft het koud. En door de stevige oostenwind voelt het ook nog eens een stuk kouder aan. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de donke middag Olympisch nieuws met Geo Olympics. De laatste dag alweer, alweer van de Olympische Winterspelen. Zweden heeft bij het vrouwencurling voor de derde keer Olympisch Goud gewonnen. In de finale was het land met 8-3 een maatje te groot voor gastland Zuid-Korea. In de groepsfase gingen de Zweedse vrouwen nog onderuit tegen Zuid-Korea. Vandaag besloten de Koreanen na het negende end de hand te schudden van de Zweden... omdat de achterstand niet meer te overbruggen was. Zweden won goud in 2006 en 2010, maar in 2014 was Canada beter in de finale. En de strijd om de eindwinst in het medailleklassement is ongemeen spannend. Dat gevecht gaat tussen Noorwegen en Duitsland. Onze oosterburen pakten vannacht nog een gouden medaille... waardoor ze er net eentje meer hebben dan Noorwegen. De beslissing gaat pas vallen bij het allerlaatste onderdeel van deze spelen... de 30 kilometer massastart van het langlopen. Die wedstrijd is een kwartier geleden begonnen. En de 23e Olympische Winterspelen zijn dus bijna ten einde gekomen. Voor Nederland was het gisteren al afgelopen... na de Maasstaat op de schaatsbaan. In Studio Sportwinter werd aan de gasten gevraagd... wat ze over vier jaar nog bij zal zijn gebleven van deze Spelen. Kjell Nuis, uh, weten we nog. Maar ik denk dat het ook uh, Esmee Visser... Zo... Ja. Oh ja, vier jaar geleden hoorden ja. we, min of meer wij niet... maar de meeste mensen hoorden voor het eerst van haar... Ik denk ook wel wat vierde goud van Wust. Vier op één volgende keren. Historisch. Er zat zoveel lading aan haar 1500. Het zijn de grote kampioenen die het ook veel weer doen: ja. de Kramers, de Wust, Temors. Nuis nu ook. En uh, de jonkies erbij. Ja. Zees van jou weet ik hem, denk ik. Hè? Ja, Suzanne. ik hoor nu historisch, historisch. Maar er is ja, maar ja. één iemand die historisch ja. hoofdletters ja. heeft geschreven. Ja. En dat is Suzanne Schulting, duizend meter. Ja. Ja. Sluit je aan, Jeroen. Ja, zeker. Maar het bizarre brons... Uh, dat, dat is ook een iets ja, wat wel ja, weer zo terug gaat komen. Ja. Weet je nog? Ja. Ja. Toen, ja. Ja. Okay. Dus. En dan heb ik hier Het bizarre brons, dan heb ik één moment... en dat hoop ik dat we dat ooit nog weer herinneren. Dan. Want dat bizarre brons, dat was mooi, hè? Het was mooi dat die meiden... dat haalden een wereldrecord en dan word je in één keer die verrassing van een medaille. En mijn beeld wat oh, bijblijft ja. is oh, één moment... Oh. dat er die drie meiden enorm lopen te juichen... en er zit één meisje achter, Rianne de Vries. Ja. Ja. En zij is onderdeel van het team. Zij heeft ook een ring gekregen helemaal... maar dit is gewoon een stap te ver. Weet je, een als ik er niet bij ben, prima. Maar ook nog die medaille en dan moet ja. je blij zijn... en, ja. zij en dat ben je eigenlijk medaille. niet. En geen medaille, wel onderdeel van het team. Overal bij horen, maar op een gegeven moment dat dat, dat niet mee mocht. Nee. Dat, dat zijn de spelen waarbij, waarbij verlies, blijdschap, teleurstelling. alles zo hard binnenkomt. En dat was hier heel erg duidelijk. Van Erben Wennemars en zijn kompanen in Pyeongchang. bent u weer terug aan het uh, Nadermeer. meer. En ik kijk uit hier over het, uh, het water, waar geen ijs ligt. Het slootje wel, daar ben ik er straks doorheen gegaan om uh, iets voor zevenen. Op zoek naar geluid van krakend ijs. Nou, het kraakte wel, maar het was heel dun en ik uh, ging er een uh, centimeter of twintig doorheen. Maar nu kijk ik uit over de vergrote brede vaart en daar zwemmen twee zwanen. Heel majesteus komen ze voorbij. Even kijken, horen we ze ook? De buitenmicrofoon. Een beetje geknor, dan moet je wel hele goede oren hebben. Goed, eh, terug bij Vroege Vogels dus. Straks de zoektocht naar de boom die Piet Mondriaan... tot abstraheren heeft aangezet op Walcheren. Een 240 jaar oude Taxusboom. Maar nu eerst het bijzondere verhaal van een kraaienvader... zijn vrouwtje en hun, hun jongen. Eh, Arie Pieters bestudeert al een aantal jaren een kraaiengezin in Schravendeel en schreef vier boeken over deze intelligente dieren. Verslaggever Merlijn Snijders bezoekt met Arie Pieters... zijn favoriete gevederde vrienden. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je je herkende? Niet heel lang. Uh, het mannetje van, van dit uh, kraaienpaar... ken ik al vanaf 2006, toen het een hele jonge vogel was. Ik maak voor mijn hobby, maar ook voor mijn werk... maar voor mijn hobby vooral natuurfoto's had ik eigenlijk helemaal geen echt goede foto's van kraaien. Want de kraaien die je in de polder tegenkomt... en in de natuurgebieden, zijn gewoon heel schuw. En uh, op het moment dat je dan geen geweldige telelens op je camera hebt staan... kan je een goede foto van een kraai maken in de polder. Gewoon schudden. Gaat gewoon niet lukken. Dus ik kwam hem daar bij mijn uh, werkplek tegen. En nou ja, goed, hij was dusdanig aan mij gewend geraakt... dat ik tot op ongeveer 4-5 meter kon komen. Dus toen heb ik een paar aardige foto's van hem geschoten. En ik denk nou oké, okay, dat is leuk. Alleen... Uh, uh, op een bepaald moment moest hij daar ook weg... want dat was het territorium van zijn ouders. En nou ja, goed, na een kleine anderhalf jaar... was ik hem helemaal uit het oog verloren... totdat ik drie jaar later hier ineens een graai tegenkwam... die naar me begon te roepen. En die niet wegging toen ik dichterbij kwam. Dus hij had mij na drie jaar nog in zijn hoofd zitten... en hij wist na drie jaar nog dat ik dus iemand was... die hem nooit kwaad had gedaan. En ja, voor hem was dat gewoon... hé, hey, kijk nou, daar hebben we een oude bekende. Alleen ja... Op dat moment, uh, toen hij jong was, had hij dus ook heel veel witte veren. Maar dat is bij deze kraaienfamilie niet erfelijk. Dat is vooral iets geweest van eenzijdig voedsel. Op het moment dat ze jong waren, bijvoorbeeld alleen maar brood... of alleen maar uh, zoals hier. Uh, hier eten ze heel veel mosselen. Nou, ja, dan kunnen ze ook heel veel mosselen vinden. Alleen maar mosselen geven aan de jongen. Uh, dus het eenzijdige voedsel zorgde bij hem voor uh, die witte veren in zijn vleugels. Maar drie jaar later was hij die witte veer kwijt. Want toen had hij blijkbaar allerlei dingen leren eten. Allerlei verschillende dingen. Uh, er zitten hier krabben, die eten ze ook. Uh, rivierkreeften eten ze ook. Dus die witte veren waren bijna helemaal weg. Dat waren nog een paar vlekjes, maar dat was het dan. Dus ik herkende hem niet. Maar hij, mij dom, was goed. Hij zag gewoon een bekende en oké, okay, even roepen. En ja, hij vond het dan blijkbaar vreemd dat ik hem niet herkende. Dus hij bleef maar gewoon zitten toen ik dichterbij kwam. Gelukkig had ik toen goede foto's gemaakt. Uh, en ik had natuurlijk ook nog foto's van drie jaar daarvoor. En ik wist dat hij een litteken had boven een van zijn ogen. Een klein driehoekje bovenop het ooglid. Ik denk, nou moet ik toch heel snel gaan kijken of ik dat litteken kan vinden. Ja. En wel, dat litteken zat daar. Dus ja, kijk, dan mm. ik, okay, dan hebben we het gevonden. En dan weten we dus echt hoe dat het zit. En ja, dat, dat soort dingen, dat maakt het echt superleuk. Wat ja. je nu in de verte hoorde roepen, was het vrouwtje. Uh, degene die wegvliegt, was het mannetje. is er nog één jong van vorig jaar. Uh, die had heel veel fysieke problemen. En uh, uiteindelijk is dat uh, met hulp van, uh, van vader is dat toch nog goed gekomen. Maar normaal gesproken moeten ze na ongeveer 10, 11 maanden... Uh, worden ze verzocht om te vertrekken uit het ouderlijk territorium. Want ja, dan gaat de nieuwe cyclus weer beginnen. Dan uh, ja. komen er weer nieuwe jongen... En... Alleen ja, bij haar was dat een mega probleem. Hij uh, was een, een heel zielig beestje. Ze had ook allerlei fysieke problemen en ze wilde niet weg. En wat waren er dan door problemen? Wat had ze? Uh, ja, ze was nooit heel groot en uh, nooit heel sterk. En op een bepaald moment kreeg ze ook allerlei obsessen uh, aan de poten. En dat, dat bleef maar duren en dat bleef maar duren. En dat is eigenlijk nu pas uh, sinds een, een, een paar weken is dat helemaal voorbij. Op een bepaald moment uh, had dat jonge vrouwtje die had echt. Uh, een eigen toevluchtsoord gezocht. Want moeder, die was het gewoon zat. Die dacht van, ja, maar jij moet wegwezen. Wij moeten een nieuw nest maken. In eerste instantie was ze helemaal uit beeld. Toen zei dat op een bepaald moment kennissen van mij... die hier een straat verderop wonen... oh ja, maar die kleine kraai met die witte vleugels... die zit hier bij ons achter in het boomgaatje. Dus ik ben daar gaan kijken. Ik denk, ja, hoe houdt ze zich dan in godsnaam nu een leven? Na een goede maand uh, kwamen mijn kennissen... en ik ook, erachter dat dat vader was. Een vader ging ze stiekem dan voeren... en die heeft ze al die tijd in leven gehouden. Dus dan ga je gewoon merken... dat, dat is niet meer te relateren aan de gewone natuurwetten. Want in wat hij deed zit geen enkele winst. Want op dat moment uh, zat het vrouwtje al te broeden. Dus hij moest al eten voor twee zoeken... Ja. Hij moest eten zoeken voor het vrouwtje die op het nest zat. En hij moest zijn eigen leven houden. Dus hij had al uh, werk voor twee. En toch ging hij iedere keer naar dat uh, boomgaatje Naar die oude zielige dochter. En die werd gewoon net zoals vroeger gevoerd. We hebben gelukkig ook genoeg foto's van al die dingen. Dus mensen die het in eerste instantie moeilijk hebben om het te geloven... Ja, kunnen we altijd nog zeggen, ja, we hebben de foto's toch, hè? <laughs> dus, dus ja, maar dat is inderdaad gewoon iets wat... ja, daar sta je echt met verbijstering uh, te kijken eigenlijk. Arie, nou bestudeer jij ze toch al geruime tijd? En je hebt er zelfs vier boeken over geschreven, over die kraaienfamilie. Ja, dit is boek nummer vier. En, ja. Uh, ja, ik ben met één boek begonnen natuurlijk. En dat eerste boek, toen dacht ik van... ja, ik heb ze bijna een jaar gevolgd, ik weet toch wel heel veel... Maar ik had voor mezelf toen al wel uh, voorgenomen... Om, ook al zou ik dan misschien geen volgende boeken meer schrijven... ik, ik, ik bleef ze toch volgen, want je hebt zo'n band opgebouwd met die dieren... dat kan je eigenlijk niet meer loslaten. En wat heet volgen? Hoe vaak kom je hier? Ik uh, kom bijna iedere dag wel twee keer even hier. Je geeft ze ook namen? Uh, een kennis van mij, van ja, maar dat kan toch niet? Je kan die beesten nou toch niet naamloos door het leven laten gaan? Uh, want je hebt nou een boek geschreven over ze... en uh, je bent een keer in... Uh, het heeft een keer in de krant gestaan hier... dus ze worden nu echt beroemd. Dus ja, dat kan zo toch niet? En ik denk, ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Dus ja, gewoon namen gegeven. Het mannetje hebben we Clark genoemd... en het vrouwtje Carol... en genoemd naar het bekendste echtpaar... uit de klassieke filmhistorie... Clark Gable en Carol Lombard. ja. En nou ben je echt een kraaienkenner. Ja, het is verbijsterend hoeveel dingen dat je leert die je niet in de boeken tegenkomt. Ik heb uh, een stuk of tien vogelgidsen in de kast staan. En twee vogelencyclopedieën. Maar daar stond gewoon, wat, be wat kraaien betreft, eigenlijk maar heel weinig in. Uh, je ziet bijvoorbeeld in de vogelgidsen, daar staat van... Ja, ze hebben twee of drie standaard klanken die ze voortbrengen. Nou, ik kan je vertellen dat het misschien wel 30, 40, 50, 60 zijn. Ze ja. hebben echt gewoon een hele uh, scala aan, aan, aan geluiden... waar ze emoties mee uitdrukken, uh, verschillende soorten gevaar. Uh, als er bijvoorbeeld een buisert aankomt... Hanteerden ze een andere roep uh, voor gevaar dan bijvoorbeeld een kat of een hond? Uh, waar ik bijvoorbeeld ook achter kwam, dat was al uh, met het vorige, de vorige jongen uh, van 2,5 jaar geleden. Is het bijvoorbeeld dat ze in een bewoond gebied waar wij mensen uh, leven, uh, geven ze, waarschuwen ze hun jongen niet alleen voor natuurlijke vijanden, maar uh, letterlijk hier op de plek waar wij nu staan, krijgen de jongen verkeersles. Dan worden ze gewaarschuwd voor aan auto's die aankomen rijden. Want de oude vogels die herkennen gewoon een auto als iets wat gevaarlijk is. Kom je daar tegenaan, dan is het gebeurd met je. Dus op het moment, uh, toen liepen die twee jongen van, van, zeg maar, van twee jaar geleden... liepen hier letterlijk op dit voetpad. Uh, van die kant kunnen auto's komen, van die kant kunnen auto's komen. En de ouders zaten daar, in die bomen, die, die, die abelen waar wij op uitkijken. Ja. En iedere keer als er een auto aankwam... en die jongen zaten natuurlijk op maar een paar centimeter van de weg kwam die alarmroep. En dan staan die jongens stil en dan lopen ze niet meer verder. Dus dan gaan ze ook niet de straat op. De volgende auto kwam aan. En weer een alarmroep. En weer staan de jongens zo te kijken van... Oh, wat is er aan de hand? En na vijf, zes auto's krijgen ze dat wel door. Dus het is niet alleen dat ze uh, leren van... je moet uitkijken voor een kat, je moet uitkijken voor een hond... voor een buizert, voor een sperver. Maar je moet dus ook uitkijken voor die dingen waar mensen mee rijden. Bijvoorbeeld nog iets wat ik tegenkwam... Dat was echt wel heel mooi om mee te maken. Als de jongen wat ouder worden... als de jongen ongeveer drie, vier maanden zijn... dan leren de ouders ook beter te vliegen. En okay. dan krijgen ze dus gewoon les in stuntvliegen. Dan gaan de ouders allerlei bochten maken... en dan moeten de jongen dat nadoen... en een soort ticketje spelen in de lucht. Ja. En dan gaan ze ook echt van die... Krakende geluidjes maken, dan merk je gewoon dat ze dat leuk vinden. De ouders vinden het leuk, maar de jongen vinden het ook leuk. Dus ja, dat soort dingen ontdek je ja. dan gewoon. Ja, dat is trouwens. Even roepen naar de koude te zien. Las Dos Hermanitas van de Spaanse gitaarcomponist Francisco Tárrega Uitgevoerd door Pepe Romero. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, Koningin Winter is nu echt gearriveerd. Dat zult u gemerkt hebben. De komende dagen zal het kwik in de nacht verder dalen tot wel min 10 graden Celsius. Maar of de schaatsen overal uit het vet kunnen, dat hangt volgens mij af van de wind. De, of het dicht zal vriezen. De ijsvogel is minder blij met de invallende vorst. Die is voor zijn voedsel afhankelijk van vis... en zit niet bepaald te wachten op bevroren sloten. Een paar jaar geleden, tijdens een veel strengere winter... hebben we in ons programma nog wel aandacht besteed aan de actie Hak en Wak... Om ervoor te zorgen dat de ijsvogel toch nog wat visplekjes overhoudt. Eh, nou, spannend of dat weer nodig zal zijn komende week. Op naar onze venolijn 035 6711 338. Daar hoort u een overzicht van de eerste en laatste lingen van deze week. Met Monique van de Broek Den Haag maandag zag ik de eerste bloemetjes van mijn pruimboom. En ook nog een zweefvlieg. Ik weet helaas niet welke. Maar ik werd er in ieder geval een beetje blij van. Hans Beil uit Drachten. Uh, afgelopen dinsdagochtend zitten in de Beukenhaag een dozijn huismussen uitbundig met elkaar te overleggen. En dan klinkt vanuit het werk het geluid waar ik op zit te wachten. De zinkerslag. Hij is er weer. Onze trouwe tuinvogel. Marjan Bes uit Pijnakker op onze wandeling op de Nieuwe weg in Pijnakker. Langs alle sneeuwklokjes zagen wij ook... De eerste honing bij. De Henk van de Kwaak van Volkstuin ter Weer en Wassenaar. De laatste tijd liet ik de voederplank op een tuin leeg. In de natuur was er volgens mij genoeg voorhanden. Toen ik deze week de plank vulde met allerlei uh, lekkernijen... waren de vogels er als de kippen bij... En niet alleen de stamgasten, maar ook uh, putters, staart en pimpelmeesje, die ik de afgelopen tijd niet of nauwelijks zag. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Gisteren wandelden wij in het park van het kasteel Hakvoort bij Voorde. Overal sneeuwklokken afgewisseld door het glanzend groen van de aronskelken. Terug schuin tegenover de watermolen ontdekten we... Plotseling de grotere witte bloemen van de lenteklokjes. Christiane van Werkhoven uit Putten, Noord-Brabant. Ik ging net naar buiten om mijn vogeltjes verder te voeden En toen zag ik voor het eerst een sausje op mijn pindacontainer zitten. Pauline Hosman-Dembos, vanmorgen in de gemeent voor het eerst de te gezien. Ze zijn weer terug. Frans Peepels. Berg en de Maas Zuid Wemb. Afgelopen zondag hoorden wij in het gaat Heide natuurgebied. De eerste veldleverikken zingen. Oh, oh oh. Die veldleverikken. Wat een heerlijk geluid. En die kievieten En die zoemende bij. God, hoe zal het daarmee gaan de komende week? Als we het maar goed houden in die, uh, in die strenge vorst. Nou, straks meer fenologische waarnemingen op 6711. Wat een heerlijk geluid. 338. Muziek van John Thomas, terwijl wij naar buiten lopen. Um, het zonnetje is er nu bijgekomen, beschijnt de bosrand hier een stuk bij mij vandaan. Even kijken of onze buisert er zit. Ik ben van de week gewezen op een uh, buizardnest hier vlak achter Stadzicht. Nou, gaan we straks even met de verrekijker naar kijken of we daar nog iets, uh, iets moois van zien. Ik sta buiten hier met Claudie Barteling. Claudie, goeiemorgen. Goedemorgen. En Michael Sennissen, Michael, ook jij, goeiemorgen. Goedemorgen. Bij de natuurfilmers van. Even luisteren naar de ganzen. Ja. Dat zijn grauw, hè, Michael? Ja. Toch? Ik denk ja, wel, ja. Ja. Uh, bij de natuurfilmers van de nieuwe natuurfilm, uh, De Wilde Stad. Uh, de, de film over uh, de, de, de stadsnatuur van Amsterdam. Alles wat daar, wat daar scharrelt kruipt, vecht en vreet. Um, over die film gaan we zo direct uh, verder praten. Um, want er is genoeg te vertellen. Maar ik dacht, nu jullie er toch zijn, ik neem jullie even mee naar buiten. Um, Michael, hoe, hoe lang heb je gefilmd aan De, aan de Wilde Stad? Uh, ik heb uh, meerdere dagen meegedraaid en, en de film over een periode van, van de filmtijd, 2,5 jaar of, of zo volgens mij. 2,5 dus jaar? Meerdere dagen, ja. um, Is er nou een groot verschil tussen natuurfilmen in de stad en natuurfilmen? Bij, neem bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hier naar de meer. Is dat een heel groot verschil? Ja, zeker een heel groot verschil. Doet... Ja, de natuur is een groot... Maar ik bedoel, als filmer? Als filmer is het een groot verschil als je in de natuur gaat filmen. En in de stad is het bijna onvergelijkbaar, vind ik. Dat is die drukte van de stad. Tenzij je echt heel vroeg bezig bent in de stad... dan lijkt het misschien een beetje op elkaar. Maar dat is een andere experience. Dat is iets dat, dat, je, dat, dat gewoon... Ja. Anders is. Ja, ja. Ja. En, en is het dan ook moeilijker als filmer om, ja, om de natuur te pakken te krijgen? In de stad zelf? Ja. Um, ik denk, terwijl het is een ander soort um, um, challenge die, die, die de stad geeft. Het is, is anders. Maar het is, is niet makkelijker, denk ik, in de stad. Omdat je op andere dingen die, waar je rekening moet mee moet houden. Maar het uh, is, is ook niet Makkelijk. Nee, nee, nee. Nou, over de, de, de precieze verschillen uh, hebben we het direct nog verder. Um, Claudie, heel even... Jij bent onderwaterfilmer. hebt de onderwateropnames gemaakt. Maar even over het onderwaterleven. Ja, het is nu steenkoud, maar onderwater gebeurt er al van alles, hè? Waar we ons eigenlijk niet zo bewust van zijn. Ja, klopt. Het is... Uh, als je nu in het water zou uh, duiken... Dan is het wel kaal, maar uh, je ziet soms wel visjes die dan heel stil zitten in een soort winterslaap. De meeste vissen trekken naar de diepte hoor. dus je ziet niet zo heel veel leven. Maar het is ook niet helemaal uh, kaal, zeg maar. Dus er gebeurt wel wat. Ja. Uh, zou je ernaar uitkijken om er nu hierin te duiken? Het is wel heel koud, hè? Ja, ja. Ik heb er altijd al zin in, hoor. Ja, ik wil altijd wel een paar dikke pakken in de auto liggen. Goed, uh, we praten met jullie straks verder over die bijzondere natuurfilm uh, De Wilde Stad. Uh, tot zo direct allemaal na eerster en nieuws NPO Radio 1. Ik zou doodgaan als ik geen brieven meer zou krijgen. Monique, 38 jaar, stuurt brieven. En dan draai je de pagina om en dan staat er met grote koeien cool letters... Will you marry me? Brieven aan Roy.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 Of zet PSV een reuzenstap richting de titel? Hij doet het! Abonneer je nu en kijk vandaag live naar Feyenoord Noord PSV. Ah! Fox Sports Eredivisie, erbij voor de toppen. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl.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 NTO Radio 1